Kees Groot met het NOS-journaal. In Midden-Europa zijn nog steeds duizenden vluchtelingen onderweg naar Oostenrijk en Duitsland. De Duitse autoriteiten verwachten dat aan het eind van de dag zo'n 7000 asielzoekers met de trein naar München zullen zijn gereisd. Vluchtelingen die vanmiddag op het station aankwamen werden met applaus ontvangen. De regering overlegt met de deelstaten hoe de asielzoekers over Duitsland zullen worden verdeeld... Ons kanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán zeggen dat ze het erover eens zijn dat de vrije doortocht van duizenden vluchtelingen van Hongarije naar Duitsland eenmalig is. De situatie was onhoudbaar geworden en daarom was de actie om de vluchtelingen met bussen op te halen en met treinen verder te laten reizen verantwoord, vinden ze. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn vanavond doden gevallen in het publiek nadat een deelnemende auto uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bocht waar het ongeluk gebeurde stonden veel rallyfans dicht op het parcours. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen heeft een nieuwe nationalistische partij opgericht. Vorige maand werd hij uit het Front Nationaal gezet na een ruzie met zijn dochter Marine. De nieuwe partij heet het Blauw-Wit-Rode Samenwerkingsverband en is vernoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Le Pen maakte zijn plannen bekend in een restaurant in Marseille. In die stad wordt dit weekend ook een congres gehouden van het Fonds Nationaal. Marine Le Pen reageert schouderophalend op de actie van haar vader. Het staat iedereen vrij een partij te beginnen, zei ze. Het weer in het binnenland blijft het vannacht op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen is het opnieuw herfstachtig, het wordt hooguit 16 graden en het waait hard. Vanaf dinsdag knapt het weer op en wordt het geleidelijk warmer. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk your seatbelts. Hold on. hold Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In three, three, two, two, one. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. dance floor dance to the music